De Amerikaanse regering heeft nog 385 miljard dollar aan belastinginkomsten te goed van haar inwoners. Dat heeft de Belastingdienst in de VS berekend. Een deel van de belastingbetalers vult helemaal geen aangifte in en betaalt dus ook niets. Anderen geven een te laag inkomen op of maken minder over dan de Belastingdienst heeft gevraagd. Het openstaande bedrag is gebaseerd op cijfers uit 2006. Dat zijn de laatst beschikbare cijfers. Het bedrag is hoger dan het totale begrotingstekort van de VS in dat jaar. De islamitische terreurgroep Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor het doodschieten gisteren van 20 christenen in het noorden van Nigeria. Met, mitrieur, met Mitrieurs bewapende mannen namen bezoekers van een rouwdienst onder vuur. Daarbij werd Allah is groot geroepen.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 Pas gisteren, een half jaar later, keerde het 15-jarige meisje terug in Amerika... nadat haar grootmoeder haar via internet had getraceerd. In Libië beginnen vandaag de scholen weer. De meesten sloten hun deuren tijdens de opstand tegen kolonel Gaddafi. Veel gebouwen zijn door de gevechten beschadigd. Met geld van onder meer UNICEF en de EU is de schade hersteld. Ook zijn 27 miljoen schoolboeken... die volstonden met propaganda van Gaddafi, vervangen...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 Vier jaar geleden waren McCain en Romney bij de voorverkiezingen... nog tegenstanders van elkaar. Op het EK schaatsen allround in Budapest starten vandaag ook de mannen. De 500 meter begint om 12 uur. De Nederlandse favoriet Sven Kramer start kort daarna... in de derde rit tegen Koen Verwij. Voor het vrouwentoernooi is de tweede dag. De vrouwen beginnen om 10 voor één met hun 1500 meter. De Nederlandse Irene Wust staat tweede in het algemeen klassement... De kansen op de overwinning lijken verkeken door een matige 3000 meter gisteren. Dan nog het weer, bewolkt en op veel plaatsen regenachtig. In de loop van de ochtend komen er vanuit het noordwesten opklaringen. Vanmiddag kunnen vooral in het noordoosten nog enkele buien vallen. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt een graad als 9. Morgen wisselvallig en gemiddeld 8 graden.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedemorgen. Het is zaterdag 7 januari. Er zijn het afgelopen jaar veel mensen gewond geraakt... of omgekomen door politiekogels. Straks meer details. Het sneeuwt in de wintersportgebieden en wel zoveel dat mensen vastzitten. Maar we beginnen met het hoge water. In het Eemskanaal is het waterpeil aan het zakken. Het waterschap Hunze en A vertelde eerder in de uitzending... dat de waterstand is gezakt met 20 tot 30 centimeter. En dus hopen de geëvacueerde bewoners vandaag te horen... dat ze weer terug naar huis kunnen. Verslaggever Roel is in Tenboer een van de geëvacueerde dorpen. Roel, uh, Ten Boer is langzaam aan het uh, ontwaken? Ja, hoewel sommige mensen vannacht geen oog hebben dicht gedaan. En dat is niet alleen omdat ze bang zijn voor wat er eventueel kan gebeuren... maar ook omdat er gewoon gewerkt moet worden. Uh, de plek waar ik nu ben, dat is de uitvalsbasis van allerlei hulpdiensten. staat hier langs de Nijverheidsweg een hele kolonne busjes van de ME... Uh, voertuigen van de brandweer, ambulances. Dus als er iets aan de hand zou zijn, dan wordt er vanaf hier vertrokken... En dat niet alleen. Er staan ook een heleboel veewagens. Want uh, de afgelopen nacht is er continu gewerkt om alle dieren uit uh, de polder bij Woltersum en omstreken te evacueren naar elders. Ja, hoe is dat, is dat dus verlopen? Een klus geweest. Uh, ik ga dat zo meteen vragen aan uh, de voorzitter van LTA, LTO Noord, Hilbrand Cinema. Die zit hier binnen in een kantoortje. Uh, dat is uh, van een bedrijf. De bedrijfshal van een, uh, een firma die in aanhangwagens doet. Die is uh, tijdelijk ingericht als uh, nou ja, vergaderruimte. En ook uh, voor de catering kun je hier terecht. Er zijn net uh, verse broodjes gebracht. En uh, een heel peloton uh, ME'ers uh, die zometeen aan hun dienst moeten beginnen... zitten nog even aan de koffie en pakt een broodje mee. Ondertussen ga ik, terwijl ik langs een enorme warmteblazer loop... die me bijna van de vloer blaast... Uh, naar het kantoortje van uh, het LTO. Goedemorgen ja. meneer Sinema, daar zijn we weer. Gisteravond uh, hebben we elkaar ook gesproken. Ja. Toen was u aardig opstreken met het evacueren van de dieren. Ja. Wat is de laatste stand van zaken? Nou, ik kan u de laatste stand van zaken uh, noemen. Het is zo dat wij inmiddels dus een, uh, 2190 uh, dieren hebben geëvacueerd. En dat we nog ongeveer 1300 uh, zouden moeten evacueren. En, uh, zouden moeten? Zouden moeten evacueren, zeg maar, als de situatie, situatie zich verslechtert. Nou, het lijkt wat hoopvoller uh, met de situatie, heb ik zojuist begrepen. Van, uh, van de mensen die daar verstand van hebben. Dus uh, wij, wij wachten even af. En dan kijken we straks, de boeren zijn ook druk aan het melken nog. En dan kijken we straks eens even wat ons nog te doen staat. Yeah, en, uh, want dat betekent dus dat, wij, uh, ja, dat we moeten bezien. Hoe we dus nog met de anderen omgaan en, en uh, hoe dat uitpakt. Er zijn ook wat bedrijven, bij die liggen hoger. Dus uh, het, het, het zou kunnen zijn dat, dat we straks uh, toch uh, kunnen komen tot een punt dat we zeggen van nou, misschien die nog weg en dan uh, eerst stoppen. Maar wij wachten ook nu op de, op de uitslagen zeg maar, van het uh, bijzondere regionaal team die uh, uitslag moet geven uh, over de toestand bij de dijk. Ja, en... Uh... Voor de eventualiteiten die zich kunnen voordoen, zitten hier ook in deze ruimte een aantal uh, chauffeurs van uh, veewagens. Ja. Al met al staan er, dacht ik, iets van uh, 30 wagens klaar om in actie te komen. Ja. Want je hebt er nogal wat nodig hè, om ja. uh, zo'n boerderij te ontruimen. Nou, dat is het. Dat was gistermorgen ook de hele de grote klus die we eerst hadden te klaren. We moesten inderdaad een stuk of 30 uh, vrachtauto's jatteren. En uh, ja, die, die rijden over het algemeen ook, die staan niet vaak stil. Dus uh, dat moest allemaal geregeld worden. Nou, dat is goed gelopen. En de chauffeurs liggen nu te slapen. Die hebben een, uh, gisteren een beste dag gemaakt. Ja. Want hoeveel heb je er nodig voor één bedrijf? Nou, wij hebben voor een bedrijf van een... Uh, voor de wat grotere bedrijven hebben we toch een stuk of tien auto's nodig. Dus uh, je kunt wel nagaan dat uh, dat, er, dat, er, dat betekent nogal wat. Nou, die, die auto's moeten allemaal geregeld worden. Het vee moet naar adressen waar voer aanwezig is, waar ze, waar, waar ze goed kunnen melken. Dus we hebben gisteren, hebben de hele dag is er ook gesleuteld aan melkwinningsapparatuur, koeltanks voor de melk enzovoort enzovoort enzovoort. Gezondheidsstatussen die moesten worden geregeld. Maar wij, ik moet zeggen, we hebben enorm veel hulp gehad van de boeren onderling. De ontvangende bedrijven hebben ook heel goed geholpen. Uh, de boeren die zijn warm ontvangen, om zo maar eens te zeggen. En uh, dus wat dat betreft zijn we heel tevreden over. Nou, chauffeurs slapen nu even. En de situatie is dat, uh, dat wij straks uh, gaan overzien... een aantal chauffeurs zijn wakker gebleven. Die zijn ook later gekomen vannacht. Ja. Nou, Het licht is uh, overigens uitgevallen in de bedrijfsval. Volgens mij komt dat door die enorme straalkachel die hier staat te blazen. Ja, is... Het zal zo meteen wel weer aangaan. Ja. Uh, en dan uh, nemen we een bakje koffie om weer wakker te worden. Inderdaad, inderdaad. Even bijkomen. Het is voor mij ook een heel kort nachtje geweest. Maar dat is niet erg. Uh, ik heb er bijzonder veel plezier in... dat de boeren zo goed hebben samengewerkt. Dank u wel. Goed, gaan we door naar Friesland. Het wetterskap Friesland. Die gaat vandaag achter zo'n 700 meter dijken kleine nooddijken aanleggen. Paul van Erkelens, dijkgraaf van het Wetenschap Friesland. Meneer van Erkelens, uh, waarom gaat u dat doen? Dat komt omdat wij gisteren 700 kilometer gecontroleerd hebben met zo'n 80 mensen... Uh, van de 33 of 3500 kilometer die we hebben overigens in het gebied. Dus het is een, een, ja. een prioriteitsgebiedje wat we uh, uh, uh, bekeken hebben. En van die 700 kilometer is zo'n 700 meter waarvan we denken, nou daar beginnen verwekingsverschijnselen op te treden. En verwekingsverschijnselen, dan wordt die dijk toch wat slap en dan leggen we er een nooddijkje achter. En, en, waar, en, en waar is het precies? Dat is op, op allerlei verschillende plekken. Dat is op twintig plekken uh, die wij uh, eigenlijk hebben bekeken. Ge, ja, ze en zijn die... dus niet echt verzwakt, uh, die dijken, maar het is gewoon, uh, laten we zeggen, safety first. Dat is het, dat klopt, ja. ja. ja Wij lopen over die dijken heen en dan uh, kijken we goed. Dat, moet, dat kan eigenlijk alleen maar als het licht is. Dus we gaan straks ook weer met 50, 60 mensen het veld in. Ja, en is er ook wat uh, gekomen uit die uh, observaties van die F-16? Dat nee, is dan... bij ons niet gebeurd. Oh, dat is bij u niet gebeurd. Nee, nee, nee, Oké. Okay. Nou, is er ook bij u in het gebied uh, dat eiland, hè? dat uh, recreatiepark, ja. Beurt, als ik het goed uitspreek. Ja, de Beurt in de Luiten, ja. Ja, precies. Mogen de mensen daar uh, weer terug? Nee, dat, dat, dat, dat raden we toch af, want... Uh, het is toch zo dat de boezempeil staat toch nog uh, onverminderd hoog in Friesland. Dus de druk op die dijken die blijft ook eigenlijk vandaag en ook waarschijnlijk morgen behoorlijk aanwezig. Verweking, dat is toch een beetje een sluipend proces bij de Beurt en de Leiter. Daar hebben we die verweking eigenlijk al. Er zijn al maatregelen genomen. We kunnen het water daar uithouden met pompen. Maar het, het, het is toch nog steeds een risicovolle situatie. Zolang dat boezempeil zo hoog blijft, eh, raden we de mensen aan om daar niet terug te komen. En dat zal waarschijnlijk eh, vandaag en ook morgen nog wel voortduren. Ja. Nou, Ik wens u succes met het aanleggen van de nooddijken. Gaan wij eh, kijken hoe de situatie op dit moment is in Dordrecht. Want ook rond Dordrecht stond het water hoog de afgelopen dagen. Huub van der Weijden die had de afgelopen dagen de leiding over de waterbestrijding. Meneer van der Weijden, um, hoe is de situatie in Dordrecht uh, op dit moment? Nou, op dit moment uh, zijn de problemen gelukkig uh, niet meer daar. Uh, gisteren is de hele dag uh, de brandweer bezig geweest met het uh, leegpompen. ...van kelders, ondergelopen woningen enzovoort. Om zeven uur waren gisteravond uh, de laatste mensen terug op de brandweerkazerne. En sindsdien hebben wij geen meldingen meer gekregen van nee. uh, problemen. Nou, problemen voorbij. Uh, en de schade? Want die ga je dan opnemen, uh, <tus> Groot? Nou, dat zal op zich nog wel meevallen. Er, zijn natuurlijk, er is natuurlijk altijd sprake van schade. Uh, de gemeente Dordrecht is gisteren begonnen met een schouw. Waar eventueel in het buitengebied uh, zaken weer moeten hers worden hersteld. Oh ja. Veel bewoners zijn op zich op de hoogte van het gegeven dat ze in het buitendijkse gebied uh, wonen. En hebben daar toch op voorhand al uh, in veel gevallen rekening mee gehouden. Oh, nou dat is op zich wel mooi. Maar als ik nu weer kijk uh, naar het weerbericht van vandaag, ja, dan denk ik, oei, oei, oei, er komt weer regen aan. Ja, dat klopt. Uh... Alleen bij Dordrecht hebben wij vaak te maken met een tweetal effecten. Enerzijds een hoge rivierafvoer die vooral veroorzaakt wordt door regen in Duitsland en in Zwitserland, ook in Nederland. En daarnaast, als er ook sprake is van een hoge waterstand op zee, dan komt dat bij Dordrecht bij elkaar. Daardoor hebben we vaak, of vaak dit soort problemen zoals de afgelopen dagen. Die... Uh, de waterstand op zee is gelukkig nu wat lager. Er is ook geen sprake meer van een noordwestenwind... waardoor die waterstand weer uh, op zee toeneemt. Dus daardoor hebben wij nu alleen maar te maken... met het effect van het bovenstroomgebied. gebied. Ja. En daardoor verwacht ik veel minder problemen dan de afgelopen dagen. Ja. Nou, dat betekent dat het voor vandaag uh, alleen maar een parapluutje opsteken is. Dat is toch ook wel weer eens uh, goed nieuws. <coughs> Meneer Van der Weijden, ik uh, dank u wel. Graag gedaan. Straks, Nederland werkt aan een verbod op kat. Dat is dat uh, Somalische koudruk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een bizar ongeluk in Nieuw-Zeeland. Bij een ballonvaart zijn elf mensen omgekomen... nadat de luchtballon een elektriciteitskabel raakte. Het ongeluk gebeurde in het kleine dorpje Ketterton... waar de ballonvaart begon zoals alle anderen. Na vlucht van 45 minuten maakte de ballon zich klaar voor de landing, maar daarbij werd een hoogspanningskabel geraakt. After the scheduled 45-minute flight, it began preparing to land when it clipped a power line, causing sparking in the basket. Police say two people either jumped or fell from the basket. Er ontstaat brand. Twee passagiers springen of vallen uit de mand. Deze inwoner van Cartagena zag het allemaal allemaal gebeuren vanuit zijn tuin. Just through, beyond the poplars there... on the lower side, on the right-hand side... there were flames licking up the side of the, uh, the balloon, the basket. All I could see was the... Uh, the de ballon had helemaal verontreinigd. En het was zo'n like 20 meter van vlam. als de ballon naar de grond was. En het ging op kolossale speed. Ik zag meters hoge vlammen uit de ballon komen. Daarna stortte de ballon snel neer. Alle inzittenden, vijf stellen en één piloot komen om het leven. Het dorp is in shock. Het gaat de gemeente hard hitten. En ook alle families. Ik denk dat het verhaal is. Real verhaal. Ik denk dat het een groot stok zal voor Carson, echt. Because it's is one of their tourism things. Dat zal een klap zijn voor Carreton, zegt deze inwoners. De ballonvaart is een van de belangrijkste toeristische attracties van het dorp. Maar volgens de burgemeester is dat nu niet belangrijk. Alle aandacht gaat uit naar de nabestaanden. For me, it's uh the and the people of om It's about focusing on the victims, their families, and making sure that whatever their needs are, that we. We doen alles voor ze wat we kunnen. Al dus de aangeslagen burgemeester van Ketterton. Gaan wij het om uh, tien. Nee, niet tien minuten. Het is uh, zeventien minuten over acht. hebben over de sneeuwval. Sneeuwval in wintersportgebieden is natuurlijk fijn. Maar je kunt er ook te veel van hebben. Zoals in Oostenrijk, waar een groep middelbare scholieren en hun begeleiders zijn ingesneeuwd. Wij zitten in Hoogfugen. En uh, wij moeten dan een dalafdaling maken een weg van 12 kilometer naar Fugen.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 Dus uh, vandaar dat die weg gisteren de hele dag uh, van onder en van boven geblokkeerd is. Dan gaan we verder praten met Kees Kwaks van de ANWB. Kees, uh, die groep uit Leeuwarden zit nog vast in Hoogvuurgen. Hoe is het in andere delen van Oostenrijk? Dat is een beetje afhankelijk van waar je zit. Het is vooral in het westen waar de problemen zijn. Ik begreep net van de Oostenrijkse verkeersinformatie dat in Oostenrijk zo'n uh, 20.000 toeristen op een plek zitten waar ze ingesneeuwd zitten. Uh, Vooralberg is zo'n gebied, de omgeving van Leg en Wart. Uh, het past nou het al, daar is gisterenmiddag een lawine naar beneden gekomen... op de Boendenstrasse B188. Dat is de route zeg maar, die via Zee, via Kappel naar Galtuur loopt. En ook die route is dicht... En het is uh, ook een probleem voor de vele Nederlanders die er zitten in Zulden. Yeah. Want ook de route tussen Langeveld en Zulden, hebben we het over de Boenderstraatse B186. Ook die is dicht. En eigenlijk al die afsluitingen hebben te maken met lawinegevangen. Ja, en als ze dicht zijn, dan zijn ze voorlopig nog niet open. Ja, dat is de vraag. Um, uh, gisteravond zijn ze dicht gegaan. Ik mag aannemen dat er door de nacht gewerkt is. Um, er, momenteel worden nog geen tijden genoemd waarop eventueel een openstelling kan worden gegeven. Maar ik, ik hoop toch ergens in de loop van de ochtend. Eh, hier en daar zie ik eh, rond 12 uur worden aangegeven. Maar ja, dat geldt niet voor deze, deze Boenderstrassen. Het geldt bijvoorbeeld wel voor de touwen route. Mietersiel velbert Velbertouwen. Die zou eerst tot vanmiddag 12 uur dicht blijven, maar die gaat vanochtend om 10 uur lopen. Dus er zit wel wat schot in de zaak. Maar voor sommigen denk ik niet snel genoeg. Nee, dat is Oostenrijk. Daar zijn de problemen groot. Hoe is het trouwens in, uh, in Frankrijk? Want er waren gisteren ook problemen rond de skigebieden in Frankrijk. Ja, dat klopt. Uh, daar komt het goede nieuws vandaan. Uh, Haute-Savoie, Savoie, dat is eigenlijk weer normaal bereikbaar. De laatste uh, grote plaats die uh, voor Nederlanders uh, toch geen grote bekendheid geniet, Valtoran. Dat was gisteren eigenlijk het langst dicht. Nou, ook die is weer normaal over de weg bereikbaar. Tenminste normaal, eh, ten winterse dus wel de winteruitrusting. Maar je kunt weer in de Franse ski-stations komen. En wat nog meer geldt voor al die mensen voor wie de kerstvakantie erop zit, ze kunnen ook weer daar naar huis. Ja, en dat is goed nieuws voor de brassen en natuurlijk ook voor de kinderen die naar school moeten. Kees, dankjewel. Kees Kwaks van de ANWB. Er zijn in 2011 relatief veel mensen gewond geraakt of omgekomen door politiekogels. 29 mensen raakten gewond en er vielen vijf doden. Slechts één keer eerder in de registratie van schietincidenten was dat aantal zo hoog. Dat was 17 jaar geleden in 1994. We gaan erover praten met socioloog Jaap Timmer. Hij doet sinds 1993 onderzoek naar geweldsgebruik van en tegen de politie in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het aantal geweldsincidenten neemt af, maar toch schiet de politie vaker. Hoe kan dat hè? nou? Nou, uh, het aantal schietincidenten sinds 1978 uh, fluctueert uh, tussen uh, rond de 10 en, uh, en 30, zoals u al uh, zei. En er zit eigenlijk helemaal geen regelmaat in, in, die, in die periode. Dus volgens mij is het helemaal niet te zeggen dat het te maken heeft met dalende of stijgende criminaliteitscijfers. Het is een uitzondering. Je moet het over meerdere jaren bekijken. Het is toeval, want je moet rekenen dat de politie is bevoegd om geweld te gebruiken om de taak uit te voeren. Dat is in dit geval meestal aanhoudingen. Er worden iets van 250.000 aanhoudingen gedaan door de Nederlandse politie per jaar... En uh, ja, bij een aantal daarvan uh, is het nodig om geweld te gebruiken. En uh, dit zijn dan 30 situaties. Yeah. Uh, dat is zo'n klein aantal dat je daar geen statistische betekenis aan mag uh, hechten. Ja, maar ik wil toch wel even op die statistiek doorgaan. Want gebruiken mm -hmm. we nou in Nederland meer vuurwapengeweld... dan bijvoorbeeld in andere West-Europese landen? Uh, dat wel... Uh, maar dat heeft niet met deze wat relatief hoge cijfers uh, te maken. Waar Ik heeft bedoel... dat dan mee te maken? Nou ja, dat, uh, we hebben uh, die cijfers uh, vergeleken met uh, uh, een aantal landen uh, om ons heen. Onder andere Duitsland en Frankrijk en Scandinavië en zo. Waar goede cijfers van beschikbaar uh, zijn. Uh, dat onderzoek loopt nog. Mogelijk is een verklaring uh, dat de Nederlandse geweldsbevoegdheid vrij ruim is uh, gesteld. De landen om ons heen zijn wat dat betreft iets strenger in wet- en regelgeving. Ja, en wat mogelijk een rol speelt, is dat de Nederlandse politie vrij... Uh, sterk gericht is op de-escaleren. Dus situaties zoveel mogelijk uh, uh, met de mond of met zo min mogelijk geweld oplossen. En er zijn wellicht situaties uh, uh, waarbij dat uh, ja, eigenlijk tegen, in het nadeel van de politie werkt, dat ja, ze te lang. Ja, werkt, dus dat ze te lang de-escaleren en het dan alsnog uit de hand loopt. En dan heb je in sommige gevallen maar één redmiddel, en dat is het vuurwapen. Uh, toch vind ik het wel uh, op zich opmerkelijk dat u dat zegt. Want het imago van de Nederlandse politie is toch een beetje een, een, een soft imago? Ja, maar imago's hebben wel vaker uh, uh, geen grond in de, in de realiteit. En het is toch gewoon beter om te tellen en te meten en uit te gaan van, uh, van feitelijkheden. Ja. En, dit, en dit zijn de feiten. Ja, en als u die feiten ziet, maakt u zich daar zorgen? Nee, ik maak mij geen zorgen. De fluctuaties uh, over de afgelopen 34 jaar in het gebruik van het vuurwapen met letsel tot gevolg uh, zijn enorm. Er schelen tussen de 1 en de 7 doden en de 7 en 29 gewonden. Gemiddeld vallen er 3 doden en 15 gewonden binnen het Nederlandse politiewerk. En ja, dit is dan een slinger omhoog. Um, we hebben wel eens eerder zo'n slinger omhoog gezien... zonder dat daar een verklaring voor was uh, te geven. Uh, als dit nu zo doorduurt, dan moeten we heel goed gaan onderzoeken... Van wat zit daar nou weer achter? Um, er is wel een verandering gaande in het gebruik van het vuurwapen... door de Nederlandse politie. En die is eigenlijk relatief gunstig. De politiemensen zijn zich steeds meer bewust van hun bevoegdheid om dat geweld te gebruiken. En doen dat ook professioneler. Waardoor eh, er minder kansen is op dodelijk letsel. Eh, dat is een gunstige ontwikkeling die we de laatste paar jaar eh, zien. Dus ja, ik maak mij eh, vooralsnog geen zorgen. Het zijn cijfers die gaan over 2011. En we moeten eigenlijk gewoon die van 2012 en 2013 erbij pakken... om te kijken of er sprake is van een trend. Nou, dat gaan we het ja. komend jaar dan doen, meneer Timmer. U gaat het onderzoeken Just, en wij praten zeker. er weer over. Dank u wel Goed. voor het gesprek. Graag gedaan. Als dan de gemeente Uithoren ligt, dan wordt de handel in kat verboden. Somalische druk komt drie keer per week vanuit Oost-Afrika via Schiphol naar Nederland. Vanuit een industrieterrein in Uithoren wordt de druk verder verhandeld. In het grootste deel van Europa is kat verboden, maar in Nederland niet. Maar er komt waarschijnlijk snel verandering in, want het kabinet werkt aan een verbod. Colette van Nuenen ging naar de loods waar de kat wordt verhandeld. Een loods met een hele hoop mannen... Wat druk gehandeld. Goeiedag, hallo. Hoi. Oh, u, u bent alvast begonnen zo te ja. zien? Ja. Goezie. Terwijl zie je het allerlekkers natuurlijk. Ja, ja. altijd. Hoeveel wil wanneer? 15 doos? 15 doos, ja. Hoeveel betaal je dan? Hoe betaal je? Hoe betaal je? Met 2 ja, euro bestuk. 2 euro er zijn heel veel problemen in Nederland. En, en ze, ze willen eigenlijk verbieden voor... Gat, gat, die eigenlijk niks verandert voor van, van, van de mensen die, die hier rondlopen. Rond ja. Ik heb gisteravond gegeten en ik voel niks. Ik, ja, gewoon normaal. Want waarmee moet je het vergelijken? Ik begreep, je wordt er uh, wat vrolijker van of wordt ja, er opgewekt? Ja, ik, ik, ik, ik, er, is geen, er zijn heel veel problemen in Nederland. Bijvoorbeeld in alcohol. Hè? Die maakt eigenlijk heel veel uh, verkeerd ongeluk. Ja. Maar er, dat, daar praat hij niet over. Alleen gat. Ik zie geen, uh, geen drugs. Nee. En toch zijn er ook veel Somaliërs die het niet goed vinden. Want ze zeggen als nou, je kat wel, gebruikt, ja. dan ben je ook vaak werkloos. Ja. En de volgende dag voel je je rot en dan wil je weer niet meer. Er, zijn, er mee. zijn ook een alcoholist die, die gaat alleen maar alcohol drinken en die, die gaat niet meer werken. Ja. Dat maakt eigenlijk niet, uh, dat maakt geen verschil. Ik denk dat er zijn heel veel mensen die eten, alleen maar zada, vrijdag en zaterdag. Ja. De vrije tijden. Ja. Want hoe geldt het voor u persoonlijk? Ja, ik werk ook. Een uh, bloemveiling. Oh, u werkt een Asmere nou, op de veiling? Dan, ja, ja, ja. Er zijn wel mensen die gaat, uh, verslaafd worden. Ze willen alleen maar elke dag eten. Nou, dat, kan je niet, dat kan je niet werken. Nee. En zijn dat er veel? veel? Zijn er veel mensen die echt ja. verslaafd zijn? Ja, ja, ja. ja? ja. ja. ja. Wat zou daar dan mee moeten gebeuren? Ze moeten gewoon gedwongen uh, worden om te werken, zeg maar. Werken of studeren of iets te doen voor de maatschappij. Dat is veel belangrijker dan het verbieden van kat. Ja, dat vind ik wel. Uh. Burgmeester Oudshoorn van Uithoorn zou graag willen dat kat verboden werd. Niet omdat u zo'n grote Somalische gemeenschap heeft, maar vanwege dat industrieterrein waar de kat verhandeld wordt en verdeeld wordt over heel Europa. Dat klopt. Wij hebben het uh, ongenoegen om uh, de katstad van Europa uh, genoemd te worden. Maar hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Want zo groot is die Semanische gemeenschap nu ook weer niet. Het zijn vooral mannen... Uh, volwassen mannen die het gebruiken. Je zou zeggen, het sterft vanzelf uit. Um, daar, is, daar is discussie over. Wij hebben in Uithoorn niet echt een gebruikerspopulatie... maar ik weet dat het in andere steden wel zo is. En ik weet dat ook uh, uit de Somalische gemeenschap... zelf wordt gezegd... van dit is niet goed voor onze gemeenschap. Uh, de mensen werken niet, geven veel geld uit aan de kat... Je wordt er uh, of hyper van of lethargisch. En uh, het verlamt eigenlijk een complete generatie. Waardoor de Somalische gemeenschap toch wel problemen heeft. En uh, ik hoop dus ook dat het verbod er snel komt. En dat zijn burgemeester Oudshoren van Uithoren. Goed, zo dadelijk. Tijd voor de Tros Nieuws Show. Peter en Mieke die hebben het onder andere over mensen... die liefdesbrieven schrijven aan Joran van der Sloot. Verder hebben ze het over de worsteling van Europa met Hongarije. De verjaardag van David Bowie wordt ook weer een dagje ouder. En je geheugen gaat na je 45e levensjaar achteruit. Nou, interessant onderwerp. Allemaal zo dadelijk in de Tros Nieuws Show. Hier op deze zender Radio 1. Goedemorgen.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 Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk uh, welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen? Om uh, 9 uur gaan we het hebben... over een veelgehoorde klacht over industriebeleid in Nederland. We ontwikkelen wel mooie producten, maar daar houdt het dan vaak bij op. En we doen dat aan de hand van een voorbeeld van Heliantos. En die maken hele mooie, oprolbare, duurzame zonnecelfolie. Daarna praten we met de half-Hongaarse zwaan van Iterson over de toestanden in Hongarije. En dan bedoelen we niet het schaatsen... Wees niet bang. Nee, het gaat over de achtergronden van de felle protesten daar. En dan slecht nieuws voor de luisteraar. Nou, de meeste luisteraars die van ons die zijn niet zo heel jong meer. Nou, vanaf je 45 gaat je geheugen al achteruit. Goed, het laatste onderwerp dat uur is. Internet in Iran. Ja, alleen dus binnen Iran. Dat zijn ze van plan. Om tien uur de geheimzinnige aantrekkingskracht van uh, die vrouwen... nee, mannen in de gevangenis uitoefenen op vrouwen. En dan is Joran van der Sloot een mooi voorbeeld. Er zijn vrouwen die... Ik vind deze man heel fascinerend. Ja, raar toch. In het Die uh, gaat de boeken bespreken. Onder andere het nieuwe autobiografische boek van Janet Winterson. En als laatste gaan we muziek horen hier in de studio. Live muziek. Een eerbetoon aan David Bowie die 65 jaar wordt. Zometeen een hart onder de riem voor alle mensen die willen stoppen met roken. Maar eerst gaan we het hebben over het wassende water. Ja, precies, het is niet te vermijden. Iedereen heeft het gehoord. Nederland heeft te kampen met hoogwater. En niet met een horrorwinter, want dat was een beetje voorspeld. Het een kwam ogenschijnlijk onverwacht, het hoge water dus, en het ander kwam onverwacht juist niet, namelijk die horrorwinter. Over hoe we in de toekomst moeten omgaan met veranderend weer, en of dit wel of niet te verwachten is, gaan we bespreken met directeur Delta en Rivieren van Arcadis, Harm Albert-Santi. En we horen dadelijk ook meteoroloog van Meteoconsult Dennis Wild. Hij zit in de studio bij RTV Oost. Goedemorgen bij dit. Goedemorgen. We beginnen eerst even met u, meneer Santing. Uh, op, op de beelden uh, uh, die we zien, uh, het water, dijken, uh, het, het loopt er doorheen... dat doet vermoeden dat er een hoop dingen niet kloppen. Is dat inderdaad zo? Uh, er zijn altijd een heleboel onderhoud nog te doen. Dus uh, zo'n hoogwater, dat kan gebeuren. Dat is eigenlijk niet zo heel veel bijzonders. Dat we zo vaak heel veel neerslag hebben... en dat die, dat die zo vaak uh, hoogwater hebben, wat vaker dan, dan in het verleden... dat is wel bijzonder. Ja, En dijken, die moet je onderhouden, die moet je goed nakijken. En moet je er vervolgens weer een hoop geld in investeren. Dus hoe het precies bij deze dijken zit, dat, dat weet ik niet. Dat weten de waterschappen heel goed. Maar hoe onderhoud je dan een dijk? Een dijk onderhoud je door hem uh, op tijd weer te versterken... om hem op te hogen, om, om goed te kijken of die bekleding uh, nog op orde is. Is dat het werk van Arcades? Is dat het werk dat uw bedrijf doet? Ja, Arcades doet onder meer de inspecties uh, van die dijken. En we zijn bezig met de toetsing uh, van dijken. En vervolgens ontwerpen we ook... ...de dijken zoals ze er weer moeten worden. Dan worden ze breder of hoger of een ander materiaal erop. Hoe toets je een dijk? Steek je daar een buisje in? En neem je dan een monster? Ja, dat kan je doen. Je begint eigenlijk met... Uh, te Stampje kijken. Stampje erop? Je begint eerst eens even te kijken of de gegevens uh, er nog zijn... Uh, ...waarin die dijk gemaakt is. De meeste dijken in Nederland zijn behoorlijk oud. Dus niet eens van alle dijken hebben we alle gegevens. Dus je kijkt of die ondergrond goed is. Maar je neemt ook monsters uh, van de bodem. Is het stevig genoeg? En je meet gewoon of die hoog genoeg is. Oké, okay. maar dat is niet de, de, de samenstelling van de dijk? Ja, die, die probeer je te achterhalen. Als je hem niet weet, ga je monsters nemen in nee. het veld. Ja. Okay. Op de beelden in de journaals zien mensen... dat er heel langzaam op het ogenblik water door die dijk heen komt. Dat doet toch vermoeden dat er iets mis is, of niet? Nou, op zich is dat. Als, een, als er lang hoog water tegen een dijk aan staat... een dijk is, is, is lek, dat is gewoon klei en zand. Dus daar, daar kan heel langzaam water doorheen. Dat is niet erg. Dat is wel erg als het te lang duurt. Dus, eh, we proberen de dijken zo te ontwerpen... dat er aan de buitenkant een flinke kleilaag op zit... zodat een klei is heel ondoorlatend, dat het lang duurt. Dus het kan best zo zijn dat die dijken die snel nu verweken... veel water in de dijk krijgen... dat die kleilaag vroeger, wat te dun is... of is geërodeerd of dat hij wat te dun geworden is. En dan moet je er wat aan doen. Dus versterken kan dan zijn... een betere kleilaag aanbrengen op, op de buitenkant van de dijk. En nou kan je, want uh, er wordt gesproken over klimaatverandering enzovoort... daar eigenlijk wel van uitgaan. Tenminste, wij als buitenstaand denken... Nou ja, dan zal er de komende jaren wel een meter overal bovenop moeten komen of zo. Zit dat ook werkelijk zo? Nou, de klimaatverandering lijkt wel inderdaad aan de gang. Dus je ziet, we hadden van het voorjaar heel extreme droogte... en nu hebben we ineens weer, weer heel veel neerslag. Dus in die neerslagpatronen zie je de klimaatverandering eigenlijk wel. Dus ja, we zullen moeten investeren. Er komt geen meter bovenop, zeker niet met die regionale keringen... die regionale dijken waar, waar ze in Groningen en Friesland nu last van hebben. Maar ze zullen wel hier en daar omhoog gaan... Een alternatief is ook om die dijken breder te maken. zodat ze niet meer. Uh, dat je geen echte dijkdoorbraken meer. Uh, zal dat krijgen. Dat ze meer water op kunnen nemen. is dat het breder maken? Ja, als je ze echt fors breder zou maken. dan, dan kan het water er op een gegeven moment. Als, uh, kan het er wel overheen lopen. maar dan gaat die dijk niet meer kapot. En dat maakt ook heel veel uit. of er een slokje water. over de dijk heen stroomt. dan heb je daarachter een beetje overlast. of dat die als gevolg van zo'n overstroming. dat die echt kapot gaat. en heb je een dijkdoorbraak. Nou, als je hem zo breed zou maken. dat die uh, niet meer doorbreekt. en dan zou je er ook bij wijze van spreken. ook. ...andere dingen op kunnen gaan doen. Dan krijg je een dijk waar wel veel meer functies uh, kunnen. Dan heb je interessante functies? dijken? Nou, wonen, recreëren. Uh, je, kan, je kan eigenlijk een hele brede zone zou je kunnen maken... Uh, ...die de waterkering een is. Dijkzone. Als een dijkzone. Een, een waterkerend landschap hebben we het wel eens genoemd. Oh, dus een hele, hele brede ja, dijk. Kijk, kijk, 500 meter breed en dan ga je er, dan ga je er op recreëren, dan leg je er een voetbalveld op. Of, oh, je, zet er... of je zet er een stellige schapen op, dat doen ze nu toch ook? Dat doen ze nu ook voor het onderhoud van de dijk. Maar dat is heel precies. Nu zijn de dijken heel vaak, het Waterschap, en Rijkswaterstaat, beheren die dijken heel erg goed. Maar daar mag je ook niks anders op, omdat ze relatief smal zijn. En dan is het ook heel belangrijk dat er geen gekke dingen gebeuren. Dat er niet iemand ineens in gaat graven. Als je ze veel breder zou maken, dan, uh, dan hoeft dat niet. En dat kan niet overal, want je moet wel ruimte hebben. Maar goed, een, een brede dijk, dat is dus voordeliger dan een hoge. En als, je de de ruimte, als je de ruimte hebt, ja. is een brede dijk heel, uh, is die voordelig. Dan, uh, maar er moet wel een hoop materialen, kost ook, kost ook geld. En waar ruimte schaars is, is een brede dijk niet voordelig. Dan kan je hem beter hoog maken. Of je kan hem slimmer maken door er uh, chips in te stoppen. We hebben inmiddels heel veel technologie... Nou, wat je nu in Groningen ziet... Van, Ach, er ja. lopen nu mensen langs de dijk om te kijken of die nog goed is... en oh. of er water uitkomt. Dat zou je ook veel van, eerder van tevoren kunnen zien aankomen... als je een, een smart dijk maakt. Een intelligente dijk. En, en wat is dat? Eentje met een paar meters erin of zo? Ja, daar stop je meters in. Chips, dus, had u het over. Chips, ja. En, uh, en uh, uh, uh, gevoelige, gevoelige sensoren. Ja. Die dus meten of zo'n grondlichaam van zo'n dijk... een heel klein beetje gaat bewegen al. Dat oh. zie je veel eerder van tevoren. Of dat er water doorheen gaat stromen. Oh. En dan kan je dat ver van tevoren zien aankomen. En dan kan je eerder reageren. En dus zijn dat de kosten? Ja, dat kost ook een hoop geld. Alleen dat zou je kunnen We maken nu de dijken zeg maar, altijd ietsje hoger dan misschien strikt noodzakelijk is. Omdat we niet precies weten hoe zo'n kleilichaam zo'n zandlichaam zich gedraagt. Er mm. zijn geen tabellen voor van. Ja, die zijn er wel, maar er zit die veiligheid juist ingebouwd. Ja. En als we nou beter gaan meten dan zou je dus kunnen besparen op de hoogte van de dijk... omdat je een stukje onzekerheid wegneemt doordat je beter meet. Ja, en is dat wel eens geprobeerd? Nou, er lopen nu experimenten. We zijn hier en daar in Nederland nu, uh, nu proef... Uh, vakken aan het maken waar dat, dat wordt gedaan. Dus het is in de onderzoeksfase, maar het begint nu wel in de stadium te komen... dat we het gaan, gaan uitproberen. En, en dit soort weersomstandigheden die versnellen dat proces misschien ook wel enigszins. Maar we hopen natuurlijk wel dat je, dat je, dat, dat je ziet met dit, met dit weer dat het ook echt nodig is... om die dijken goed in de gaten te houden, om ze goed te onderhouden... en misschien ook wel iets slimmer te maken. Maar hoe is bij de experts eigenlijk de stemming? Is het allemaal eigenlijk wel goed voor elkaar dan moeten misschien een paar Groningers weg. Maar uiteindelijk, die, die doen er ook niet moeilijk over. Dus uh, het gaat allemaal wel goed. We hebben het in Nederland heel goed voor elkaar. Als je het vergelijkt met andere landen... dan uh, gebeurt er in Nederland bijna nooit iets. Je ziet nu wateroverlast. En er moet inderdaad een evacuatie. Wat erg is voor die 800 mensen. Hmm. Maar dat is ah, geen... we hebben het heel gezellig, hoor. Maar dat is geen ramp. Oh, ja, nou, u zei het zelf al, klimaatverandering uh, betekent wel dat we, dat we moeten gaan investeren, weer, weer blijvend. En we moeten dat onderhoud wel op orde houden. Dus we, hebben, we hebben in Nederland 1.500 kilometer van die regionale keringen, mm -hmm. in, uh, los van wat er langs de kust en de rivieren. Ja, daar moet wel een hoop geld in. En je ziet wel dat de aandacht voor die veiligheid, uh, die neemt wel eens af als we een poosje geen, uh, geen regen en geen hoog water hebben. Precies. Ik ga eens even naar Dennis Wild. Ja, als u de koptelefoon hebt, dan kunt u hem ook horen. Want hij zit hier eh, niet bij ons. Hij zit in studio RTV eh, Oost. Hij is meteoroloog van Meteoconsult. Dag meneer Wild. Goedemorgen. Ja, u bent de man die eh, velen zich nog zullen herinneren. als degene die ons een horrorwinter beloofde. Nou, volgens mij heb ik dat niet gezegd. Nee. Maar <laughs> nee. Ik, nee ik heb gereageerd op uh, uitspraken uh, als horrorwinter en winter des doods. Nou, ik heb het u voor uh, hoor. Ja. Ja, nee, maar goed, er zijn allerlei uitspraken geweest in de Engelse media, ja. Duitsland, daar, daar werd sprake van, van een winter des doods. Min 25 toen, uh, zou het worden. Min 23. Ja, ja. inderdaad, dat, dat zijn die uitspraken geweest. En, en dus uh, zei toen, u, dat zou best eens kunnen, al dus Dennis Wild. Ik citeer je nu. He? Nou uh, inderdaad, is één vandaag bij me geweest. En toen vroegen ze van, kunt u ons iets vertellen over seizoensverwachtingen? Natuurlijk zei ik, want uh, wij maken, Meteor Consult maakt ook seizoensverwachtingen. Althans werkt samen met een Amerikaans bedrijf, de World Climate Service. En uh, die zijn al jarenlang druk met onderzoek naar het maken van seizoensverwachtingen. Wat overigens nog steeds. Een, een, een hele ingewikkelde bezigheid is. En dat heb ik ook in dat uitgebreide interview ook, ja. uh, toegelicht. En natuurlijk worden dan de uitspraken eruit gepikt... terwijl ik iets op het scherm aanwijs. En, waarbij ik zeg, van als dit uitkomt... dan krijgen we ja. een, een hele koude winter uh, aan het begin van het jaar. Ja. En... Uh, maar goed, dat, dat weet je. Hè. Je weet als meteoroloog dat altijd uh, dat soort dingen eruit gepikt worden. Zeker in een heel vroeg stadium. Want uh, vergist u zich niet, het interview was in oktober. Hè, dus uh, ruim voor de winter die nog moest gaan beginnen. En overigens, die winter is nog maar net begonnen natuurlijk. Want we hebben nog twee wintermaanden te gaan. Bedoelt, dus het om nu al. al een beschouwing te nemen over de winter is ook al een beetje vroeg. Maar, waar... maar nee, het, het, het kan nog. Dat, dat is misschien een beetje een, een, een snelle uitspraak. Maar, en nou zit uh, Rotterdam met een miljoen miljoen. Ik kilo strooisout, omdat u dat heeft gezegd. En niet. Ja, dat is heel fijn dat het nog een keer zo gezegd wordt. Nee, maar uh, nee, ik, ik, ik loop er ook niet beetje, voor weg, anders ja. zat ik hier niet. Hè? Dat, nee dat, nee dat hoor, maar nee, mogen u toch wel een beetje plagen? Ja, zeker. Ja. Dat mag zeker. Maar, en en, u, u, u, en verrast, ik moet verrast, er ook bij zeggen, Misschien ook dat het nu zo juist. is gegaan. Nou, dat is het ook. Kijk, uh, uh, alles wees er in oktober ook op. Hè? Dus er waren heel veel indicatoren die zeiden van... nou, dit kon wel eens een herhaling worden van de, de winter van 2009-2010. En die renden we natuurlijk allemaal nog heel erg goed. Hè? Dus alles wees erop. Alle indicatoren waren zo'n beetje hetzelfde als in die winter. Ja, en dan heb je eigenlijk niet veel anders dan die seizoensverwachtingen. Nou, zijn dat natuurlijk nog steeds verwachtingen die in de kinderschoenen staan... en ja, iedereen kan het aan zijn water aanvoelen dat, dat seizoensverwachtingen maken... iets in zo ja, op zo'n lange termijn... waarbij zoveel factoren mee gaan tellen op die termijn... die een verstoring kunnen geven in het hele patroon. Want je, je bent eigenlijk de atmosfeer aan het beschrijven... Hè, over een uh, maand of drie vooruit. Nou, en dat blijkt eigenlijk soms, want ik ben natuurlijk meteoroloog... die zich vooral bezighoudt met weersverwachtingen... voor vijf of tien dagen vooruit. Dat blijkt op die termijn soms al heel ingewikkeld. Daar kun je zelfs uh, op die termijn al valikant naast zitten. W nou. Want uh, uiteindelijk neem ik aan dat er... Uh als er zo'n ontzettend strenge winter voorspeld wordt... dat het gaat om luchtstromen die vanuit het Poolgebied naar Europa komen. Hè? Maar ja. kennelijk is er iets heel anders aan de hand. We zitten hier plus 10. Dus dan zit je er ongeveer, Nou, ik wil niet flauw zijn... maar toch ongeveer 180 graden naast. Nee, 30. Klopt, en, en dat is het eigenlijk ook. Het is precies ook zoals u het zegt. Het, oh. het, zit, het is eigenlijk soms een dubbeltje op zijn kant. Uh, het, het gaat er ook inderdaad om hoe de luchtstromingen zijn. En dat is eigenlijk de, ook een van, de, een van de dingen die, die in zo'n seizoensgeval berekend worden. We hebben het dan over de Noord-Atlantische oscillatie. De ligging van de luchtdrukgebieden in Europa. Nou, zijn die zeg maar, gunstig voor een winterperiode, dan, dan zijn de hoge drukgebieden aanwezig in het noorden van Europa en juist in de zuidelijke breedtes, daar liggen dan de lage drukgebieden. En de situatie is op dit moment eigenlijk precies omgekeerd. Dus 180 graden anders. Nou, en soms zit dat evenwicht heel dichtbij. En uh, uh, ja, in dit geval uh, is het het kwartje de andere kant opgevallen, of het dubbeltje. Maar het heeft nog wel zin om die seizoensvoorspellingen te blijven maken. Nou. Er zijn een, een aantal critici, ook, ook zeg maar in mijn uh, vakgebied... die zeggen van, daar moet je je niet mee bezighouden. Het is ongeveer hetzelfde als een muntje opgooien. En uh, dat moet je gewoon niet doen. Dus daar moet je eigenlijk ook niks over zeggen. Nou, we werden een klein beetje geholpen... door het feit dat we de afgelopen zomer eigenlijk heel goed in kaart hadden. Daar hebben we in april een, een, een seizoensverwachting voor uitgegeven. En die klopt eigenlijk haarfijn. En die zomer die kunnen we nou, ons allemaal nog heel goed herinneren... als een, als een natte en een te koude zomer. Uh, de afgelopen winters... dus niet deze, maar de winters daarvoor, die zaten eigenlijk ook... ja, de laatste half, maar die zaten eigenlijk ook heel goed in die seizoensverwachting. En dat sterkt je. Maar, ja goed, statistisch gezien is zeg maar een paar van dit soort goede resultaten natuurlijk niet voldoende... om te zeggen dat, uh, dat die seizoensverwachtingen altijd 100% kloppen. En dat heb ik ook niet gezegd natuurlijk in dat interview. Dus, nee, maar dat maar heeft u duidelijk gemaakt. Maar ja, precies. is het nou wel zo dat de klimaatverandering ook bij jullie, door jullie bekeken... Uh, zeg maar een totaal andere omgang gaat vragen met het dijkwezen... waar we het op het ogenblik natuurlijk over hebben, het overstromingsgevaar? Nou, uh, de ingewikkelde vraag die u stelt... Want ja. <laughs> ik weet niet, uh, nou, de, de vraag is dus eigenlijk... Moeten die mensen die dus inderdaad met dijkbewaking... dijk uh, ontwerpen enzovoort... moeten die er rekening mee houden... dat ze toch totaal ja, andere ween, omstandigheden ja. uh, terechtkomen... wat u betreft als meteoroloog? Nou ja... Zoals net al uh, gezegd werd, uh, inderdaad, klimaatverandering lijkt inderdaad toch een feit. Want, uh, en dat kunnen we ook uit bijvoorbeeld de, de historische gegevens bekijken. We hebben van de afgelopen honderd jaar eens bekeken hoe de neerslag is geweest. En het blijkt dat die neerslaghoeveelheid per jaar zo'n 25% is toegenomen. Nou, dat is niet voor niks. Ja. Uh, op het moment dat het warmer wordt, kan er veel meer waterdamp in de lucht zitten. Nou, waterdamp zorgt ervoor dat er ook weer wolkendruppeltjes worden gemaakt, Wolken zorgen er weer voor dat er meer neerslag valt. Dus eigenlijk is dat een hele logische uh, verklaring voor... Uh, dat het de afgelopen jaren gewoon meer is gaan regenen. Nou is het ook zo, en dat zie je ook in, de, in, de, in de, zeg maar ook alle uh, klimaatveranderingsscenario... dat het niet altijd betekent dat het... Uh, uh, uh, altijd nat is. Nee, er zijn ook hele droge periodes bij. Nou, dat hebben we ook gemerkt. We hebben dat gemerkt in de lente, we hebben dat gemerkt in de herfst. Maar juist die, die zomerperiode, en nu deze winter, is weer uitermate nat. Ja, en nu, ja, december, was natuurlijk een historisch natte maand. Twee tot drie keer zoveel regen is er gevallen als normaal in die maand. Ja, dat levert dan ook al snel problemen op als dat in korte tijd zoveel regen valt. Helder. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Ik ga nog even terug naar Harm Albert uh, Zanting... Uh, die hier in de studio zit, uh, directeur Delta en Rivieren van uh, Arcadis. Ja, meneer uh, Zanting, ik zag uh, gisteren in de Telegraaf... een geweldige foto van opblaasstuw. Uh, ja, dat zijn toch prachtige uh, platen. Een spe spectaculair uh, gezicht voor mensen die dat niet gezien hebben. Wat is dat voor een ding? Dat, dat is eigenlijk een hele bijzondere hele bijzondere ja. manier om, om een waterkering te maken. Die ligt als er, als er niks aan de hand is, ligt die op de bodem als een soort lege fietsband. Ja. En die wordt dan opgepompt, eerst met water en later met lucht. En dan vormt die eigenlijk een, een, een dijk van, van, een, van, een, van een, op, een opblaasding. Ja. Nou, dat, is, dat is een uniek ding, ligt alleen in Nederland. Is ook geen goedkope oplossing, maar daar was het een, een hele interessante om dat dan de scheepvaart naar het achterland door kan gaan. Ja, was het niet iemand die je goed kent die dat ding nog heeft ontwikkeld? Nou, mijn, sch mijn schoonvader, nou ja. inmiddels overleden helaas... is betrokken geweest bij de ontwikkeling daarvan. Ja, ja, ja dat was, dat, dat, daarom heeft hij voor mij altijd wel een speciaal plekje. Ja, maar is dit nou iets waar, waarvan je denkt... daar zouden er meer van moeten komen? Nou, deze specifiek... Uh, dat moet je van situatie naar okay. situatie bekijken... Wat, uh, wat, wat dan de beste oplossing is. En er zijn niet zo heel veel plekken... waar deze nou heel goed zou uitkomen. Ja. Maar goed, de, dat is dan weer het voordeel van dit soort extreme weersomstandigheden. Dat dat soort geweldige dingen weer eens even zichtbaar worden. Hè? Ja, dat is mooi. Hè? Ja. Het interessante ook van nou ja, wat, wat de vorige, jullie vorige gast ja. ook zei en... over, over klimaatverandering. Er zit dus heel veel onzekerheid in. En, en ja, moet je zeer, daar nou met het ontwerpen van, van dijken en je watersysteem rekening mee houden? Ja, ja, ja, ja. eigenlijk weten we het dus niet. Dus we zullen veel minder moeten gaan ontwerpen... alsof we zeker weten wat er de komende vijftig jaar gebeurt. Dus we zullen onze, onze waterhuishouding, inclusief de dijken... maar Bijvoorbeeld ook de ruimte die je aan, aan het water geeft, zo moeten ontwerpen dat. Als het de ene kant op gaat dat het goed is. En als het de andere kant op gaat dat het ook nog steeds oh. goed is. Dat je dus flexibel kan inspelen in de komende tientallen jaren. op veranderingen die je nu nog slecht kan voorspellen. Dus nou, ingewikkeld mooi, hoor. We noemen dat adaptief waterbeheer. Dat je ja, hier kan inspelen aanpassen. op veranderingen. aan aanpassingen. Is, en dat, en daar, daar moeten we echt wel in veranderen. en nog heel veel leren. Is Nederland eigenlijk één groot laboratorium voor de rest van de wereld? Want... Ja, een beetje wel. Dat zouden we ook heel graag willen vanuit, vanuit onze branche. zeg maar, de advieswereld en de wetenschap. dat we ruimte krijgen, ook van de waterschappen en van rijden. Water staat die om, krijgen jullie toch al? Om nieuwe dingen uit te proberen. Ja, die krijgen we wel. Maar die zouden vanaf we wel wat meer willen om ook, om ook innovaties die we zelf bedenken... om ook, ook in de praktijk te kunnen uitproberen. En dan is Nederland een fantastische etalage die we kunnen gebruiken... om die kennis weer te exporteren nou, naar de rest mij, van de wereld. is er geen land ter wereld ongeveer dat zoveel geld uiteindelijk besteedt aan ontwikkeling. En, en verdient ook alweer hoor. En, en we verdienen daar geld ja, aan. Ja. En dat is toch? ook heel goed. Het is, het, is een, het is een belangrijke sector. Het is ook een van de topsectoren die nu door dit kabinet uh, is aangewezen. Het oh. nou, hoeft maar ergens een overstroming te zijn of te gaan een paar Nederlandse ingenieurs. Uh, die melden zich op Schiphol, ja. toch? Ja, en het leuke is. Nou, wij, wij, ik, ik werk bij een heel internationaal bedrijf. dus wij gaan met onze waterkennis naar het buitenland. Maar het is inmiddels ook wel tijd dat we ze nu ook eens waterkennis. of andere kennis vanuit het buitenland naar Nederland halen. We zijn natuurlijk ook. We zijn heel goed, we zijn heel eigenwijs. Want. Uh, want in, in, in Bangladesh, Bangladesh ontwikkelden ze ook wel ja. wat, want daar staan ze elk uh, half jaar uh, anderhalve meter onder Bangladesh, water. Bangladesh nou het goede voorbeeld is waar we de kennis vandaan hebben, maar uit de Verenigde Staten, vanuit Brazilië, vanuit Azië. Daar wordt heel hard kennis ontwikkeld, zeker in Azië. Daar worden honderd keer zoveel ingenieurs opgeleid als, als in Europa op dit moment. Dus ik denk dat we heel snel ook qua mentaliteit moeten omdraaien. Wij moeten bijblijven en onze kennis over de wereld verspreiden. Maar ook goed luisteren naar wat er in de wereld gebeurt. Ja, dus daar moet heel veel, heel veel gebeuren op dat gebied. U noemde net al die chip die in die, die, die dijk gaat, hè, hier en daar. En welke kant gaat het op? We gaan naar slimme waterkeringen. Hm. En dat is, dat is eigenlijk twee kanten op. Of elektronisch, uh, intelligent, veel beter en daardoor uh, robuuster. Of die brede dijk die eigenlijk, die eigenlijk nooit meer echt faalt. Die misschien wel natte voeten geeft. En het zijn allebei eigenlijk slimmere dijken... dan die we tot nu toe gemaakt en hebben. En slim wil zeggen dat ze zichzelf eigenlijk melden. Of, ja, dat is de ene slimme kant. En de andere, andere slim is dat ze eigenlijk niet meer kapot gaan. Ja, dat is mooi. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde directeur Delta en Rivieren van Arcades... Harm Albert Zanting en... Onze meteoroloog van Meteoconsort Dennis Wild... legde uit dat hij toch niet helemaal fout zat hoor met die horrorwinter. Nou ja, dit kan je toch ook een horrorwinter noemen? Met dat water. <laughs> maar het was niet wat zij okay, bedoelden. Nee. Oké, okay. meer informatie trouwens nog te vinden op radio1.nl. Er zullen weer heel wat mensen zijn... die een stoppen met roken poging hebben gewaagd de afgelopen zondag. En tot nu toe alweer hier en daar een trekje van een sigaret hebben genomen. En daarna gaan ze er weer eentje bieten. en na een week hebben ze alweer een pakje gekocht. Is dat erg? Volgens Ari Dijkstra niet per se. We hebben de hoogleraar Sociale Psychologie van Gezondheid en Ziekte van de Rijksuniversiteit Groningen vanmorgen aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Dijkstra. Ja, goedemorgen. Ja, U zegt mensen mogen wel doorgaan met roken. Die hoeven niet wanhopig te zijn als het niet lukt, hè? Nee, dat klopt. En um, uh, tot nu toe is het zo dat mensen eigenlijk uh, stoppen met roken poging altijd bekijken als een alles of niets poging. He, ik ga nu stoppen met roken en als het niet lukt, ja, dan, is het, ja, dan is het voorbij. Of dan is het in ieder geval dus duidelijk mislukt. En dat is, uh, dat is niet eerlijk. Als je kijkt naar uh, hoe, hoe verslaafd mensen vaak zijn, dat ze twintig tot dertig jaar gerookt hebben, dan mag je gewoon niet verwachten dat het in één keer gaat lukken. Nou, Wat mag je dan nou wel verwachten? Nou, dat het in meerdere keren gaat lukken. En als je het op die manier bekijkt, dan is het veel meer een leerproces. Oftewel mensen na, ja, na een flinke carrière roken, moeten ze gewoon afleren om te roken. En dat kost dan eenmaal tijd en moeite, en, maar ook vooral proberen. Hè, proberen en dan terug, terugvallen en dan opnieuw proberen. En daar kun je en, rustig tien keer over doen? Ja, absoluut. Ja, ja weet je, ik, ik zeg zelf altijd tegen mensen van... Um, tegen rokers van oké, okay, stoppen, dat moet je absoluut doen. Want roken is gewoon, ja, van alle risicogedragingen is roken echt het ongezondste. Dus als je stopt met roken, dan kun je al die andere dingen bijna wel blijven doen. En, um, alleen het is een lange termijn beleid. Dus je hoeft niet te paniekeren. Je valt vandaag niet neer door het roken. Nee, zorg dan nou dat je daar gewoon de tijd voor neemt. Alleen laat dat doel niet los. Nee. En dan zou de overheid wel bij moeten helpen, vindt u. Hè? En dat doen ze niet. Nou, dat is dat ziet er anders. Kijk, de overheid heeft natuurlijk jarenlang heeft de overheid gewoon het, het, het, de reclame voor roken bijvoorbeeld hebben ze heel erg laten sloffen. Dat hebben ze sloffen? gewoon toegelaten en ze hebben ook ja, zijn relatief laat geweest met maatregelen, hoewel dat nu wel bijgetrokken wordt. Hoor. En dus en je kunt de overheid kan nu niet plotseling zeggen van rokers zoek het maar uit. Dan gaat het er wel om, wat mag je dan wel van de overheid verwachten? Nou, dan heb ik eigenlijk, vind ik dat aan de ene kant moet de overheid roken stimuleren om te stoppen. En dat betekent om maatregelen te nemen, <tossimus> bijvoorbeeld iets met de prijs te doen, maar ook vooral voorlichting over hoe slecht het is. En ze moeten daarbij ook zorgen dat de oplossing er oplossing komt. En dat de oplossing, dus stop met roken, ook als je dat beschouwt bijvoorbeeld als leerproces, dat dat dichterbij komt. Uh, alleen het is de vraag of de overheid dat zelf moet organiseren, en dat laatste. En dus je moet eigenlijk bekijken, aan de ene kant gaat het motiveren van mensen om te stoppen, en gaan ze ineens stoppen, wie gaat dat dan ondersteunen? Maar ze uh, doen dat... toch al een hoop, uh, re reclame is in alle uh, mogelijke manieren aan banden gelegd, er is een anti-rookbeleid in cafés, restaurants, je kan het zo gek verder niet verzinnen, uh, ja, er zijn anti rookreclames uh, overal, er is uh, waarschuwing op pakjes, nou ja, zegt u het maar. U zegt, dat er zijn allerlei dus bijvoorbeeld dat, uh, dat je niet in cafés mag roken, dat, uh, dat is niet bedoeld om te stoppen met roken. Uh, dat gaat om het meer roken van medewerkers. En, weet je ook, uh, en het is ook heel onduidelijk of dat nou allemaal wel uh, invloed heeft überhaupt op het uh, stoppen met roken. Verder uh, zegt u, zijn anti-roken reclames? Nou, ik zie ze niet. Dat zijn er heel weinig. Nou, u, uh, uh, uh, koopt u ze een pakje, dan, u, dan vindt u er vanzelf een. Ja, wel, die zijn wijdverbreid. Alleen daar zijn mensen al lang weer aan gewend. Dat kan veel, veel slimmer worden aangepakt. Hoe zouden nee, pakjes er dan uit moeten zien? <coughs> oh, je hebt <coughs>, verschillende mogelijkheden. Heb je, maar uh, een daarvan is dus dat je daar uh, van die foto's op zet: hè, met uh, rokerslongen en zo. Alleen, ja, we weten dat dat voor een deel van de mensen zal dat werken, maar voor een ander deel werkt dat averechts. En daarom zeg ik, ik ook, je moet dat stimuleren. Aan de ene kant, je mag mensen best wel een beetje bang maken, maar je moet ook zorgen dat die oplossing dichtbij ligt. En wat is en die is dat, oplossing dan? De oplossing is dat mensen weten van, oké, okay, dus ik wil nu stop met roken, want ik ben bang voor me, dat, ik mijn, dat ik mijn lichaam iets aandoe. En waar kan ik dat doen? Hoe kan ik dat aanpakken? Die informatie over de, hoe je dat moet doen ondersteunen, in, of in cursussen, of via internet, of, of met zelfhulpmaterialen. Dat, dat moet heel erg aanwezig zijn. Maar vindt, dus u, vraag... vindt u dat de overheid klinieken in moet richten waar mensen uh, vrijwillig zich kunnen melden zonder al te grote eigen bijdrage om af te kikken? Nou, daar zou ik een tweedeling willen maken in rokers. Um, ten eerste, de, uh, ik vind dat je patiënten uh, die roken, hè, longpatiënten die nog roken, hartpatiënten die nog roken, Um, dat, je die, uh, dat je die actief moet ondersteunen binnen de gezondheidszorg. Maar als het gaat om preventie, ja, dan is het de vraag... Kijk, het is heel eenvoudig. Als je een heleboel geld hebt... Tuurlijk, dan kun je zeggen, nou, dan doet de overheid dat ook... en dan kun je allerlei maatregelen... maar als je um, toch een beperkte hoeveelheid geld hebt... dan is de vraag of de overheid zich met die gezonde rokers of ze die moeten gaan ondersteunen. Dat weet ik niet. Ik ben een wetenschapper, ik ben geen beleidsmaker... maar daar zou je in kunnen kiezen of de overheid dat wel of niet doet. En op het ogenblik is het zo dat uh, stoppen met roken... Wordt nog steeds, uh, komt nog steeds per 2012 nog steeds, wordt nog steeds vergoed... Uh, gedragsmatige stoppen met roken wordt nog steeds vergoed. Dus je kunt nog steeds naar een psycholoog bijvoorbeeld of een verpleegkundige die je ondersteunt. Nou ja, dat is op zich, neemt de, ro neemt de overheid wat dat betreft wel degelijk um, nog zijn verantwoordelijkheid. Ja. Alleen, um, het is wel zo dat de minister heeft een heleboel uh, gelden geschrapt uh, als het gaat om stoppen met roken campagnes bijvoorbeeld. Ja. Maar, tot nu, uh, maar het is toch steeds zo dat een roker goedkoper is dan een niet-roker, hè? Ja, in principe. Dat ligt. is dus heel ingewikkeld. Ja, maar, maar daar is... hebben we geen tijd meer voor. Misschien kunt u daar nou heel kort op reageren. Heel kort is dat, dat hangt er vanaf hoe je het berekent. Of je op, als je op de korte termijn bekijkt, dus de rokers duurt, kijk je op de lange termijn, dan zijn ze goedkoper. Ja. En dat geldt ook voor dikke mensen. Simpelweg omdat ze eerder dood gaan. Ja. ja. Zo is het. Goed, hartelijk, uh, hartelijk uh, dank. Uh, we hebben te misschien toch de rokers die alle, voor de derde keer gestopt zijn... Uh, een hart onder de riem gestuurd. U heeft er nog wel oh, twintig oh, oh. pogingen te gaan. Ja, u mag nog rustig twintig pogingen doen. Van Ari Dijkstra, hartelijk dank. Sociale ja. psychologie, hoogleraar van gezondheid en ziekte. Tot zometeen. Dit is Radio 1.